MUZIEK Clemens Peters met het NOS-journaal. Iran gaat onder geen beding meer met de Verenigde Staten praten. Dat heeft Ayatollah Khamenei gezegd, de hoogste leider van Iran. Eerder gingen er geruchten over een ontmoeting... tijdens de algemene vergadering van de VN in New York... tussen de Iraanse president Rouhani en president Trump. Khamenei zegt wel dat als de VS het opzeggen van het atoomakkoord terugdraait... onderhandelingen worden overwogen. De spanningen tussen Iran en de VS zijn verder opgelopen... na een grote aanval afgelopen weekend op twee Saoedische olieinstallaties... Amerika zegt dat Iran daarachter zit. In het Amazonegebied in Brazilië worden dagelijks mensenrechten geschonden. Mensen die het oerwoud willen beschermen tegen houtkap... worden vermoord of bedreigd door criminele organisaties. Dat zegt Human Rights Watch. Niet alleen bewoners van het Amazone lopen gevaar... maar ook ambtenaren en kleine boeren. Volgens de mensenrechtenorganisatie... zijn de afgelopen tien jaar meer dan 300 mensen vermoord. Daders worden nauwelijks vervolgd. Human Rights Watch veroordeelt ook de rol van de Braziliaanse president Bolsonaro... die de handhaving van milieuwetgeving heeft teruggeschroefd. De partner van de Amsterdamse burgemeester, Femke Halsema, regisseur Robert Oei... wordt officieel verdacht van verboden wapenbezit. Het Openbaar Ministerie bevestigt een bericht hierover uit de Telegraaf.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 Zin in Zeef. Wanneer het lekker weer is, de natuur in pleite lach. Al baas is mooie, de kusje voor de dag. De meisjes maken stijve pappeljotjes in haar haar. De jongens kopen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Op vijf uur morgen is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het paardje en pa zegt ja... Man, een oude zij ze maar is. En dan, dan roet zij uit, dat kind, de zee ze is hier zo fris. Ze Doet het deel bij brede sfeer, haar ga je rok om. Maar botsel roep zijn geel, de zee zit in mijn hoofd.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 Het was een, een, een aristocraat, Ger. Ja. Ja, een heer van het oude stempel zou je kunnen zeggen. Ja. Je hebt nooit hem nooit met zijn voornaam kunnen nee, Ik heb spreken. hem nooit getitueerd, nee. Wij hadden liefkoosnaampjes van uh, Putte, uh, Sir, ja? een Engelse Sir, noemde hem ook wel eens. Ja, het.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 je pension en dan uh, ga je daaruit en dan kom je terecht in de brede rode straat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 En die witte vlondetjes staken nogal af tegen de wat grauw, grijze, groene, uh, gore vlondetjes. Die daar natuurlijk door iedereen werden gebruikt. En die vrij vet waren. Ik, ik herinner me nog dat die dingen, de, als je daar met je voeten op zat, dat je het middag weer uitgleed. Ik heb het wel eens even geprobeerd. Vandaar dat wij dus mijn eigen vlondetjes waren. En dat, dat staat me nog bij. Ja. <lacht> ja. Ja, wat leuk. Um, we, we gaan naar de, de, de oorlogsperiode. Ja, wat, wat ik nog even ja, wil vertellen. Ja, ja. Wat me ook nog bijblijft van die douches. Er waren natuurlijk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 Verder zo'n groot restaurant. En uh, ja, je moest naar boven klauteren. Het was wel een mooie tour. Het was een meer. Toer. Ja, ja, ja. Hij, had, uh, uh, hij was wat. Door zijn ronde vormen was hij wat vrouwelijker misschien. Ja. Dan de huidige. Ja. En ja, de strijd die ontbrandt nu weer. Langsomdee we zon... nog, Greg. Oh, oh, sorry. neem ja, oh, oh. neemt even over. weer <coughs> Muziek. Blondjes plukken, samen stoeien in het gras. Nooit vergeet ik meer hoe mooi die zij toen was. Mijn dorpje dicht bij het water, maar eens mij wie ik gestaan. Blijf ik er wonen. Ik ga daar nooit meer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 minder beschadigd, ook minder ingebroken uh, ja, uh, voor de luisteraars dat uh, huis in de Kostloorstraat daarnaast was het paadje en dat liep het Kostloorpark, een ja, bruggetje ja, over nee, ons huis grenst aan de Kostloorpark ja, precies. ja. En achter was een veldje, want nu gaan wij een mijn herinnering weer werken, waar gevoetbald werd door ja, de jongens. wordt, wordt gevoetbald door uh, ja, de familie Poster en de familie Sense en uh, ja, de hele buurt. Ja, via Jouwstra, ja, de VVS-stra. De stra die er ook kwam, ja. Ja. Ja, die al vals speelde, dacht ja. ik, ja, ja, ja. <lacht> Dat, en, ja. En jouw vader dus stond er als scheidsrechter? Ja, mijn vader die stond altijd bemindelijk te lachen, ja. <lacht> ja. <lacht>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 En de laatste drie jaar, het maar oft gezegd, is hij verhuisd naar het Huis in de Duinen. Hij is overleden. op... Uh, het Huis in Kostblor, niet het Huis in de Duinen, het Huis in Kostblor. Ja. Hij is overleden op 4 december 1987. Ja. Een, een gezegende leeftijd, 87. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. Hoe, hoe was het contact in de laatste jaren met je vader? Goed, ik liep. Uh, Helder van geest? Ja, ja. Hij was, uh, alleen op tent was dat ietsje minder, maar hij is helder van geest geweest en ik heb zeggen uh, tot, tot, tot uh, twee maanden voor zijn overlijden heb ik nog een rondje gelopen met hem om haar te zijn. Wel eens aan mijn arm en zo. En ik had een rolstoel bij me, want er was niet zo sterk meer. Maar ja, hij is uh, uh, ik kon er goed blijven communiceren, ja. Dat en wel. hij bleef betrokken bij het hele gebeuren in Zondvoort? Uh, minder, minder, minder. Hij nam hij kon, uh, hij nam daar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 de golven brengen je rust en je problemen die nemen ze mee. Oot je bij Zandvoort, ont je bij Zandvoort, Met je voeten in zee. De golven brengen je rust en je problemen. Zondag weer verloren. Je hebt een vadervlek en heeft je zoon duikboos zitten spelen met je cassettedek. Ga dan maar potje baaien in Zandvoort, potje baaien in Zandvoort met je voeten in zee. De golven brengen je.